Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft met helikopters en panzervoertuigen een Oekraïns dorp ingenomen, net buiten de Krim. Kiev meldt dat 80 Russische militairen het dorp zijn binnengegaan. Er zouden geen schoten zijn gelost. Eerder meldde het ministerie van Defensie in Kiev dat het Oekraïnse leger de Russen had tegengehouden. De inname van het dorp is de eerste Russische militaire actie in Oekraïne buiten de Krim, waar Russen sinds twee weken de dienst uitmaken. Kiev zegt dat het zich het recht voorbehoudt om met alle middelen de militaire invasie van het Russische leger tegen te houden.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 Koperdieven hebben de leidingen van de muur getrokken in vier kleedkamers van de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia. De club ligt naast Geuze-Middenmeer waar in de nacht van donderdag op vrijdag koperen leidingen werden gestolen. Die club kan daardoor dit weekend niet spelen. Bij Zeeburgia is het leed minder groot doordat zes kleedkamers nog intact zijn. De voorzitter denkt dat de schade tussen de 5.000 en 10.000 euro is. Hij schat de opbrengst van het koper op hooguit 30 tot 40 euro. Alpineskiester Anna Jochemsen draagt morgen de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Sochi. Volgens chef de mission André Katz was Anna deze week, na Bibian Mentel, de best presterende sporter. Ze eindigt op de zesde en zevende plaats. De 28-jarige Jochemsen komt morgen eerst nog uit op de reuzenslalom.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Euro Breakdown. 5,5 minuut over die klok van 3 tijdens weer voor de hitlijst van Europa. De 24e jaar nog weer van de Euro Breakdown. Aflevering 3 daarvan, 17 januari 2014. De lijst deze week bestaande uit 18 stijgers, één zittenblijver, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. De vier platen die deze week niet gehad hebben, eentje daarvan is van Ellie Golding, Burn. 14 weken lang stond die in de lijst. 13 weken in de lijst Lady Gaga, applaus. Jason Derulo, Talk Dirty, stond er ook 13 weken in. En Jessie G, It's My Party, verdwijnt na 10 weken alweer. Een goede week is voor Christina Aguilera... samen met A Great Big World, Say Something, vorige week nieuw binnen op 40. en Deze week de snelste stijger, 10 plaatsen wiens voor hun. De snelste dalen, dat is John Legend, Made to Love, zakt R12. En vorige week was zij al de langs genoteerde. Deze week doet ze er nog een weekje bij, Katy Perry en Aurora. Ondertussen alweer 15 weken nu in de lijst, genoteerd. Vorige week stond Katy Perry trouwens op 28 met die langsgenoteerde. Deze week zak ze er wel 10 naar 38. 39, zometeen de eerste binnenkomer. Er zit wel een uh, Nederlands tintje aan. Nee, aan deze nog eigenlijk niet. Aan de volgende zit wel een Nederlands tintje. Ricky Romero heeft ooit met deze mannen ook DJ Mac, top 100 staan ze op 23. En we vinden ze straks op 39. Eerst nummer 40 dan One De Euro Breakdown op vrijdag.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 Tussen 13 weken in de lijst van Europa, One Republic, Counting Stars. En vorige week stonden ze nog op 31, deze week zakken het naar 40. Hij debuteerde in 2006 en sindsdien drie albums, vier hitsingles en diverse remixes. Ook brengt hij maandelijks zijn eigen podcast Hard With Style uit onder Q Dance. En de podcast die gaat een eigen zeggen over beide bieden van een kans aan nieuwe producers, zo moet ik het zeggen. Ja, die verschillende soorten stijl draaien. Vorig jaar richtte hij ook al zijn eigen label op. Hij is dus druk bezig. En nu heeft hij ook nog eens een nieuwe single gemaakt: Samen met Crayola, de Headhunters en United Kings of the World. Nieuw win op 39. 6.9 Het langstgenoteerde plaat van deze week. Katy Perry. In die vijftiende week zak ze wel van 28 naar 38, Daarvoor 39, nieuw winnen. United Kids of the World, Het Hunters. En op 37 deze week drie plaatsen verliezen. Elsweek, de Saturdays en Disco Love. In 2007 hadden we het vierde seizoen alweer van Idols. Deze zangeres die viel toen voor tijdig af. Maar in 2010 deed ze gewoon opnieuw mee. Maar toen met de X-Factor. onder leiding van coach Erik van Tijn wint ze toen het programma. En krijgt ze ook nog eens een platencontract. De eerste single van haar No Air. Een cover van het nummer van Jordan Sparks. bereikt de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Begin 2012 verschijnt haar debuutalbum You Versus Me. Verder geen uh, grote singles van dat album. Nu, twee jaar later, scoort ze weer een hit. In samenwerking met Yellow Claw is ze bezig om haar tweede top 40 hit te maken. Rochelle heet zij. Samen met Yellow Claw deze week dus nieuw winnen in de lijst op nummer 36. Dat nummer heet Shotgun you'll do it again and again oh, I hope that We'll yeah. Thank De grootste hit van Europa. voor het eerst in de hitlijsten. Toen met I'm Not Alone en Ready for the Weekend. En hij is Calvin Harris. En nu is hij dus weer terug in de lijst. En in 2011 toen brak hij pas echt door... toen met een hit van uh, Cleese. Natuurlijk was dat A Bounce. En in het najaar van hetzelfde jaar... is zijn samenwerking met uh, Rihanna op We Found Love... zijn grote doorbraak. En nu is hij dus weer terug in de lijst. Calvin Harris samen met Alesso... en Under Control op 33... 34 deze week John Legend, Made to Love. In de 14e week zakt hij 12 plaatsen naar beneden. Na 35 deze week John Newman en The cheating. 36 was nieuw binnen Shotgun, Yellow Claw en uh, Rochelle. En vorige week kwam nieuw binnen Traffi McCoy en Jason Morris, Rough Water. We kwamen toen binnen op uh, 36. Let go me. Nu omhoog naar 32. Yo! Yeah. it's gonna get hard to breathe. Tight, baby.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 Don't be offended. I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. It. If it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got. So You'll never get it. get it, I'll be the Leo DiCaprio until your K winslet Sometimes I panic, but I never take you for granted I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic And if I lose my grip, then just promise me this You'll keep my love in the locket and it's always rock it like Ayo, hey, never let go of me Never let go, never let go Hold tight, it's gonna get hard to breathe Hold tight, mama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 Plaatsen we eens voor Traffy McCoy deze week op nummer 32. De From Republic County Stars deze week helemaal onderaan de lijst. In 13 weken zakken zij 9 plaatsen. 39 Headhunters, United Kids of the World. Katy Perry Roar, de langsgenoteerde met 15 weken, zakte wel 10 plaatsen naar 38. De CDD's Disco Love, 11 weken in lijst. 34 vorige week, 37 deze week. Yellow Claw en Rochelle Shotgun op 36. 11 weken lijst John Newman, Cheating 26, vorige week deze week 35. En John Legend, Made to Love, de snelste zakker van deze week... van 22 naar 34 in de 14e week. Calvin Harris, Alesso, Under Control, nieuw binnen op 33. Crash McCoy, Jason Morris hoorde je op 32 in de tweede week met Rob Water. En op 31 vinden we de van naar broertjes Sjoerd en Wouter Jansen. Sinds 2001 werken zij al samen. In de loop der jaren is hun muziekstaal wel wat veranderd. Het begon met de techno... En een beetje hardstijl. En het is nu gewoon meer de toegankelijke house geworden. De duo gaat in 2012 een serie samenwerkingen aan. Een Crazy Collapse album. En in 2013 scoort Showtech vier hits. In de hitlijst is de hoogste notering Cannibal samen met Justin Prime. En dat is ook de plaats waarmee ze echt in Europa doorbreken. Eind 2013 is het tijd voor een nieuwe single We Like To Party. En dat is ook meteen de introductie van het nieuwe label van Showtek. En met deze plaat komen ze deze week dus binnen als hoogste in de lijst. We like to party nummer 31.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 De Rio en Komodo. Voor hem drie plaatsen in die tweede week. En de voor snelste stijger van deze week van 40 naar 30 ging uh, A Great Big World samen met Christina Aguilera en Say Something. Deze plaats kwam ook vorige week binnen, toen deden hij dat op 33. Vijf plaatsen omhoog voor Pitbull en Kesha. Dus Timber. You Of het einde van de meeste heeft hij er nooit zien in deze van eh. Uh... We nou eens kijken als we hem even vanaf een ander medium spelen. Wat hij dan doet. <tied>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 Me of a... Trumpets they go Remind me of a Coldplay song, Coldplay song Is it weird that I hear topics when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? 29 naar 27. Jason Rullo en Trumpets. En het Little Mix met Little Me. Die staan pas drie weken in de lijst. Vorige week nog 30. Deze week 26. De 25. Die slaan we even over. Die is van Lady Gaga samen met R. Kelly. Do what you want. En de nummer 24. Die is van Lord. Uw nieuwe single team staat drie weken in de lijst. Vorige week nog 27. Nu 24.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 Do for me.